9 uur. Het LOS-journaal door Alt Megens. De Rotterdamse politiecommissaris Hoogstraat is met oud en nieuw gearresteerd wegens rijden onder invloed. Hij had vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. De politiecommissaris Hoogstraat heeft verklaard dat er een noodsituatie was. Zijn vrouw was door een ongelukje op straat gewond geraakt. Omdat het lang duurde voordat er hulpverlening was, wilde hij haar snel naar het ziekenhuis brengen en haalde zijn auto. Toen hij bij zijn vrouw terugkwam waren er inmiddels ook politieagenten aangekomen die onmiddellijk door hadden dat hun chef te veel had gedronken. Reddingswerkers hebben ook vannacht gezocht naar overlevenden van het scheepsongeluk voor de kust van Italië. Wordt gezocht naar 29 vermisten. Dat aantal werd gisteravond bekendgemaakt. Eerder werd uitgegaan van 16 vermisten. Volgens de kustwacht bestaat er nog een sprankje hoop dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. Rond de gekapseisde Costa Concordia worden vandaag barrières gelegd. In het schip zit nog zo'n 2500 ton ruwe olie. En als die weg zou lekken, betekent dat een ramp voor de Italiaanse kust. De politie in Gelderland ziet na het gezinsdrama in Terwolde de moeder als verdachte. In een huisje op een vakantiepark werden afgelopen nacht twee dode kinderen gevonden. Het zijn twee jongens van 7 en 10 jaar. Hun moeder was zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De politie was gewaarschuwd door de vermoedelijke vriend van de moeder...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 Verder wil het fonds weten welke zorgverzekeraars patiënten weigeren... die zich aanvullend willen verzekeren voor fysiobehandelingen. Op de Open Australische Tenniskampioenschappen... heeft Michaela Krajicek de tweede ronde bereikt. Ze won in twee sets van de Duitse Christina Barwa, 6-3 en 7-6. Het weer zonnig en koud. In het binnenland wordt het maximaal 3 graden, aan zee zo'n 5 graden. Morgen raakt het bewolkt, gaat het smiddags regenen... dan wordt het iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Aan het einde van de ochtendspits is het door aanrijdingen... toch drukker dan gewoonlijk geworden op de weg. Bijvoorbeeld op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Dat houdt de rechte rijstrook dicht tussen Roosteren en Knoop het Staat 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht. 10 kilometer tussen Gouda en Nieuwebrug. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... 10 kilometer file tussen Schiedam-Noord en knoopend brexitplein Vice versa, op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... 12 kilometer tussen Knoopend-Gouwe en knoopend brexitplein De lange file op de A27, Gohokum richting Utrecht... staat nu tussen Lexmond en Nieuwegein... en is geslonken tot 5 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A35 Enschede richting Almelo... daar staat een file tussen Borne-West en Almelo-Zuid van 4 kilometer. Het kwam door een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ophef in Amsterdam over een verklaring dat homoseksualiteit een ziekte is. Ondertekend door onder meer een opperrabijn van de Joodse gemeente in Amsterdam. Daar hoort u zo meer over. We gaan eerst naar het laatste nieuws over de Costa Concordia. Nog 29 opvarenden worden vermist naar nou, onze correspondent in Italië, Bas Mesters. Bas, wat is de laatste stand van zaken? Ja, die is nog eigenlijk hetzelfde, 29 vermist. Natuurlijk kan dat weer veranderen, want het is een chaotische situatie. Zes uh, doden zijn uh, officieel geborgen en er uh, zou er al nog één zijn gezien... maar die is nog niet geborgen, Meld één krant in Italië. Je hebt uh, de kranten sowieso gelezen vanochtend. Um, is het nog steeds de kapitein die alle schuld uh, krijgt? Ja, dat gaat maar door. Uh, overigens zijn het weer uh, tien pagina's in de Corriere della Sera. Net als gisteren en eergisteren. En ook La Repubblica geeft er zoveel aandacht aan. Het is echt het nieuws nog altijd. Al gaat het ook uh, steeds meer weer over de eurocrisis. Um, het meest opvallende nieuws is dat um, de bemanning uh, zou hebben gemuid. in die laatste twintig minuten tegen de kapitein. Omdat de kapitein permanent aan de telefoon zou zijn geweest. vooral met, met zijn uh, maatschappij, met zijn meerdere... En uh, de bemanning had zoiets van... "Ja, gaan we nog een keer van dat schip af of uh, hoe zit het? En uh, begonnen dus al twintig minuten voordat de kapitein... uiteindelijk gedwongen door de kustwacht um, het uh, sein gaf om uh, van boord te gaan... begon de bemanning deze voorbereidingen al te treffen. Dat is het laatste nieuws wat je hier leest. En um, dat geeft ook aan dat er heel veel discussie is geweest... tussen die kapitein en, um, en de eigenaren van de boot. En ook nog eens tussen de kapitein en een andere kapitein waaronder uh, deze Scatino heeft gevaren. Dus heel veel discussie, te telefoontjes. En aan het slot, bij het, na, van het laatste telefoontje zou de kapitein hebben gezegd... hier eindigt mijn carrière, ze ontslaan me. Alsof er geen belangrijkere dingen aan de orde waren op dat moment. Ja. Ja. Uh, misschien zou de verklaring zijn voor zo'n vroege vertrek van boord van de kapitein... als dat inderdaad zo is. Hij zou ook dus van boord gezet kunnen zijn. Uh, ik denk niet dat dat... Uh, ja, alles is mogelijk, maar toch de, de, de lijnen gaan nog steeds richting het feit dat hij te vroeg van boord is gegaan. De opdracht zou hebben gekregen van de kustwacht om weer aan boord te gaan, uh, maar dat hij dat niet zou hebben gedaan. Vandaag wordt hij verhoord en wellicht dat daar meer uit naar voren komt. Bas Messers vanuit Italië laatste nieuws over het gestrande schip, cruiseschip de Costa Concordia. Ik noemde al even de onrust onder uh, Amsterdamse Joodse jongeren. Opperrabijn Are Ralbach van de Joodse <coughs> gemeente Amsterdam... heeft een Amerikaanse verklaring getekend... waarin staat dat homoseksualiteit een ziekte is. Een ziekte waarvan je kunt genezen. Ronnie IJzerman, voorzitter van de Joodse gemeente Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u uh, hoorde dat de oppenrabijn deze verklaring had getekend? Uh, wat ik dacht? Nou, ik, uh, uh, ja, ik vond fronste mijn wenkbrauwen uh, licht... Um, ik dacht waarom staat hij onder een dergelijke verklaring met zijn uh, Nederlandse titel... als uh, part-time oprabijn hier van Amsterdam. Omdat wij uh, ja, daar niks van wisten en dat ook helemaal geen recht doet aan de verhoudingen... zoals wij die in Nederland en ons, in onze gemeenschap hebben ten aanzien van homo's. Nee, dit is niet representatief voor hoe in Joodse kring over in Amsterdam... in ieder geval over homoseksualiteit wordt gedacht? Nee, absoluut niet. De homo's uh, zijn net als hetero's bij ons welkom als lid. Als ze Jood zijn en hebben dezelfde rechten en plichten... Dus in die zin uh, kijken wij achter niemands voordeur. Dat willen we niet. Uh, als mensen niet koosje eten, dat kunnen ze ook bij ons lid zijn. Dat zijn ze ook. Als ze de sabbat niet houden, zijn ze ook bij ons lid. Um, dus uh, iedereen moet zijn eigen invulling geven aan zijn eigen overtuiging en geaardheid. En daar hebben wij geen waardeoordeel over. Hm. In ieder geval niet een, een dogmatisch waardeoordeel. En ja, het, het spijt ons gewoon dat hij op deze manier uh, die verklaring heeft ondertekend met zijn Nederlandse pet op deels. Ja. Die opperrabbein is een part-time, zei u net. Wat houdt dat in? Nou, Hij doet bij ons wat uh, Joods rechtelijke kwesties. Hij uh, komt een aantal keer per jaar naar Nederland toe. Uh, dan moet hij denken aan uh, Joodse echtscheidingen, maar zaken over uh, de Spijzenwet, uh, het kerkelijk bad, uh, met de techniek. Hij is geen pastoraal leider bij ons. Dat kan ook niet als hij uh, maar hier heel weinig aanwezig is. Dus voor 90% heeft hij gewoon zijn gemeenschap en zijn gemeente in, in Broeklin. Uh, uh, ja, dat werkt op zich uh, tot op zekere hoogte prima. Maar uh, ja, deze uitgeleide hoort daar niet bij. Uh, mag deze rabijn dat blijven doen in Amsterdam, wat u betreft? Nou ja, dus, je moet natuurlijk nooit in de heat of the fight uh, dit soort uh, zaken uh, bepalen. Uh, uh, hij is binnenkort in Nederland. Daar gaan we trouwens eens rustig over spreken hoe dit gekomen is. Uh, hij heeft mij gisteravond uh, gezegd dat uh, de S verklaring al een tijdje terug was ondertekend. Uh, uh, dat hij niet heeft... Uh, ik heb gewild dat Amsterdam hierin betrokken was geraakt. Ik heb hem ook verzocht om de vermelding van Amsterdam ook weg te halen maar uit de verklaring. Maar wacht even, want je vindt dit of je vindt dit niet. Hij vindt dit kennelijk uh, en ja, wel, is werkzaam maar... in Amsterdam. Is dat nog wel met elkaar te verenigen dan? Ja, dat gaan we bekijken. Uh, maar volgens mij uh, ga ik daar uh, geen uitspraak over doen. Gelukkig is wel, op mijn uitdrukkelijk verzoek, de vermelding van Amsterdam er nu wel van af. Uh, die is wel van afgehaald. Maar daarmee verdwijnt zijn mening toch niet? Nee, maar kijk, je het, hebt goed het de dogmatiek enerzijds en de praktijk anderzijds. En ik kijk even naar de praktijk van mijn leden, van onze leden hier. Van welke geaardheid ook. En uh, dat moet helder zijn dat uh, uh, ook deze mensen bij de ons gewoon welkom zijn. Uh, en uh, daar mag een discussie over bestaan. Ja, nu is er ook een golf van uh, orthodoxie in, in Israël gaande. Nu deze verklaring. Um, heeft u daar een uitleg bij? Hoe, hoe komt dat? Ja, het is een beetje appels met peren vergelijken. Maar Jij past niet wordt gemak... in dezelfde lijn? Nee, absolu absoluut niet. Nee, nee. Ehm, ehm, ehm, en, en, en, wat in Israël speelt eh, moet je de dus raceverhoudingen bekijken. Maar wat, wat je natuurlijk wel ziet is dat ehm, als je niet woont, woont en werkt, althans niet woont, dat je soms de realiteit met wat er gebeurt ehm, ja, kwijtraakt hier in Nederland. De verhoudingen in, in de Nederlandse maatstaven niet meer helemaal ehm, goed ziet. En dat is natuurlijk uh, hem aantrekenen, maar ook ons. Wij hebben hem in die functie gesteld een aantal jaar geleden. Dus, ehm, het spijt ons als bestuur ook dat, uh, dat, dat deze wijze zo is gebeurd. Dus uh, in die zin uh, zijn we ook schuldig aan het creëren van een dergelijke situatie. Meneer IJsselman, voorzitter van de Joodse gemeente Amsterdam. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. Het is uh, bijna kwart over negen. Nog een kleine twee uur kunt u bieden op een betonnen bunker... uit de Koude Oorlog met zendmast en fietsenstalling. Ja, openbare verkoop start dus om elf uur. Mijn november. taxeert de bunker in Oostgeest alvast. We hebben... Zes deuren zijn we gepasseerd. We zitten vijf meter onder de grond, achter een aardewal. Het hele complex, 2000 vierkante meter, nog iets meer zelfs. Plus fietsenstalling staat er dan zo mooi bij. Meneer Makai, u bent wethouder van uh, grondzaken, van Oostgeest hier. Ja, uh, een maatschappelijke club moet erin. Maar ik zit te denken, wat kun je hier nou in doen? Iets van sport? Nou, uh, uh, over uh, de monumenten daar gesproken. Toen hebben we het opengesteld. En dat uh, heeft ook een cultureel aspect. Er was er heel veel belangstelling voor. Ja. Iedereen vond het prachtig en interessant om hier binnen te lopen. Maar je krijgt wel een idee van hoe, hoe ja, ontzettend gedegen ja. uh, uh, er voorbereidingen zijn getroffen tegen die Koude Oorlog. Hè, met dit ja. soort nou, wanden van een meter uh, ja. hier. Nee, als de Koude Oorlog was, zou je hier wel willen zitten. Want uh, je zit hier heel veilig inderdaad. En met heel veel ruimtes. Er is zelfs een bar en een kantine. En er zijn tal van mogelijkheden om het te gebruiken. Maar het kan dus geen bedrijf zijn. Dat is het lastige. Nee. Het moet inderdaad iets, ja, iets cultureels hebben ja. of monumentaal. Ja. Trainingscentrum voor de brandweer, ik noem maar wat. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Of voor de politie. Ja, dat zou ook nog kunnen. Mag even naar een andere ruimte lopen. Hier, waarschuwing. Is dat ook allemaal... De ruimte mag pas betreden worden nadat deze degelijk gelucht is. Nou, dat mag wel een keer gebeuren, want een beetje muf jaren 50 ruikt het ook wel, hè? Ja, het stinkt wel behoorlijk, inderdaad. Uh, het klinkt uh, heel het hol ook. Ja, maar dikke het, muren, uh, allerlei deuren met van die ja, grote draaiwielen ja. erop. Uh, is het niet eigenlijk jammer, had het niet gewoon intact moet, moeten worden gelaten als ja, museum, als aandenk aan hoe de Koude Oorlog... Uh, ja, te lijf werd gegaan. Nou, dat zou best een uh, heel goed idee zijn geweest. Maar een ja, ja, museum moet het tegenwoordig ook uh, best een uh, beetje rond kunnen draaien, financieel gesproken. Dus dat is best lastig, natuurlijk. Ja. Nou, we gaan afwachten wie het uiteindelijk gaat krijgen. En dan ben ik heel benieuwd wie uh, Oekstgeest dit geheim tot zijn eigendom mag rekenen? Ja, ik denk dat wij vanmiddag op de website van de dienstlandelijk gebied... wel een berichtje zullen plaatsen wat uiteindelijk de uitkomst is... van de openbare inschrijving straks om 11 uur. Is dit een van de laatste objecten die verkocht worden? Ja, van de 53 zijn er 40 inmiddels helemaal klaar. We hebben er nog een aantal in de afrondende fase... en dan zijn er nog een stuk of vijf waar echt nog wel... Ja, ...duidelijk moet worden wat er planologisch mogelijk is en dat soort zaken. Maar onze doelstelling van de 2200 hectare is 2100 hectare straks natuur. Zijn we zijn natuurlijk razend trots dat dat uh, gelukt is. Een prachtige betonnen bunker over twee etages... ...vijf meter onder het maaiveld met een zendmast van 100 meter erbij... ...en een fietsenstalling... En je krijgt alle oude NATO-apparatuur en twee dieselaggregaten er compleet bij. Maar wat je ermee moet, geen idee. <lacht> Er bestaat een uh, christelijke therapie om van homoseksualiteit te genezen. En die wordt nog vergoed ook door de verzekeraars. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, ons bereik uh, berichten via Twitter op de A16 Breda richting Rotterdam... van ontevreden mensen die niet genoemd worden op de radio. En dat uh, kan ik me best wel voorstellen. Want tussen Dordrecht Centrum en Knoop het Ridderkerk... staat er nog steeds 10 kilometer muurvast. Dus uh, bij deze dan... Uh, op de A50 Arnhem richting Ost, daar is het laatste ongeluk gebeurd... wat de file oplevert tenminste, tussen Renkum en Knoop 3 Drie kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Artsorganisatie KNMG heeft zorgen over een christelijke organisatie... die zegt homoseksualiteit te kunnen genezen of eigenlijk onderdrukken. Het gaat om een therapie die de christelijke organisatie... different biedt aan homoseksuele christenen. Lode Wiegersma, directeur beleid bij artsorganisatie KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan uw zorgen over? Nou, onze zorgen gaan erover dat er geen uh, enkel bewijs is dat een dergelijke behandeling uh, zou kunnen lukken. En dat het ook uh, schadelijk kan zijn. Daar ja, want wij op... begrijpen dat het om uh, ja, niet zozeer het genezen gaat van homoseksualiteit. Ja. Dat lijkt me überhaupt wat lastig. Maar uh, ja. om het onderdrukken van dat gevoel als je problemen ja. ondervindt in je omgeving. Hè? Ja, dat klopt. Het, uh, er wordt uh, geadverteerd met uh, dat punt. Het onderdrukken van uh, het gedrag, zeg maar. Wordt mee geadverteerd. Nou, zijn er ja. ook huisartsen die daarnaar verwijzen dan, naar doorverwijzen? Ja, blijkbaar is dat zo. Dat hebben wij niet uit eigen ervaring vernomen. Maar wij vernemen wel dat huisartsen er zijn die dat doen. En ja, dat willen we toch wel graag ernstig afraden. Want u zegt het is ook gevaarlijk. Waar, waar schuilt het gevaar in, in, in deze therapie? Ja, er is natuurlijk heel veel ervaring wereldwijd opgedaan met pogingen om homoseksueel gedrag te onderdrukken uh, of te genezen. En dat leidt uh, vaak tot, uh, ja, tot ernstige psychische problemen. Mm -hmm. Dus uh, wij vrezen dat het meer schade dan uh, um, hulp zal opleveren. Ja. Opvallend in dit verhaal is dat deze therapie vergoed wordt vanuit het basispakket. Hoe kan dat? Ja, ik heb begrepen, eerlijk gezegd, ook uit trouw... dat de verzekeraar zeggen, ja, wij kunnen dit eigenlijk niet weigeren. Uh, ik weet niet precies hoe dat verzekeringstechnisch zit. Uh, als er contracten zijn met uh, de betreffende instelling... zou het mij lijken dat de verzekeraar die nog eens uh, goed moet uh, onderzoeken... of dat wel terecht is. Maar ja, kijk, uh, een gecontacteerde organisatie... kun je niet zomaar de therapie weigeren of de, de bekostiging van weigeren. Nee, dat ligt bij de politiek. Dat kan ik mij voorstellen. Nou, ik denk toch eerlijk gezegd dat de verzekeraar dat zelf uh, nog eens heel goed zou moeten bekijken. Ik begreep dat uh, de betreffende verzekeraar er ook niet blij mee is. Dan denk ik, ja, dan zou ik nog dat contract nog eens uh, zorgvuldig uh, uh, onder het licht houden. Ja. Mm. Blijf even ja. aan de telefoon. Gaan we ook naar Ineke van Gent van GroenLinks Mevrouw van Gent? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit u ervan dat er in ieder geval een verzekeraar is die dit vergoedt? Nou, ik zou zo zeggen, zo snel mogelijk me ophouden. Ik ben het uh, heel erg eens met de heer en zijn argumenten. Het lijkt me niet dat dit soort therapieën vergoed moeten worden. Het brengt niet schade, Dan, of het helpt, is een grote aanhalingsteken. Want daar geloof ik sowieso niet uh, in. Het is onderdrukken van je gevoel en, uh, ja, en gedrag aanmeten. Dat ik denk, wat is nu eigenlijk het probleem uh, met homoseksualiteit? En, en uh, het heeft ook met acceptatie te maken. Het is een zeer christelijke organisatie... Ja, ...die uit religieuze motieven dit soort uh, therapieën tussen grote aanhalingstekens ja. uh, aanbiedt. Ja. En ik zou zeggen, de zorgverzekeraars zeggen nu het is wettelijk verplicht, want het ja. valt onder de basiszorg. Ja. Dus kun je er ja, dan in... zomaar vanaf? Nou, wij hebben inmiddels uh, mondelingen vragen aangemeld uh, bij minister Schippers. Dus wij zullen vanmiddag in het vragenuurtje hopelijk uh, gelegenheid krijgen om dit aan te kaarten. En anders zullen wij schriftelijke vragen stellen... Ja, om uh, dit gewoon uit de basiszorg uh, te halen. Want hoe vrij, meneer maar zei het al, in principe is een verzekeraar ook vrij om contracten uh, nog eens tegen het licht te houden. Is dat inderdaad zo? Nou ja, we draaien een beetje in een kringetje lijkt het. Want uh, zorgverzekeraars zullen uh, zeggen, wij willen hier eigenlijk ook van af. Maar ja. dat kan niet, want het valt onder de basiszorg. Dus wij zullen minister Schippers uh, vragen om uh, ja, dit uh, aan te pakken, deze therapie niet meer mogelijk uh, te maken. En daar zo snel mogelijk, als dat nodig is, een regeling voor te treffen. Meneer Wiegasma nog even van de KNMG, artsorganisatie. artsenorganisatie. Wat gaat u uw leden op vertellen te doen of vragen te doen in deze? Nou, nou wij zullen onze leden heel duidelijk uh, vragen om, uh, om uh, hier niet aan mee te werken. Ja. Onder geen beding. Nee, uh, uh, maar ja goed, dat, daar is iedereen vrij in natuurlijk. Hè? Iedere huisarts ja, nee. heeft zijn eigen opvattingen. Niet, uh, we hebben de dokters niet aan het touwtje, maar wij zullen ze toch toch wel ernstig ontraden. Ja. Mevrouw van Gent, is dat voldoende wat u betreft? Nou ja, ernstig ontraden, dat lijkt me prima, want het is natuurlijk een uh, therapie van niks. Het lijkt een beetje op kwakzalverij, uh, vind ik eerlijk gezegd. Ja. En wij zullen er ook uh, uh, voor proberen te zorgen dat dit gewoon niet meer via de zorgverzekeraars uh, vergoed uh, wordt... En uh, dat zullen wij vanmiddag aan minister Schippers uh, gaan voorleggen. Oké, okay. Ineke van Gent van GroenLinks, dank. En u hoorde ook van KNMG, uh, Lorde directeur Beleid daar. Dank u wel. Graag gedaan. Tien voor half tien gaan we nog even naar Australië. Of eh, niet direct, naar Marcella Meska. Die volgt het Australian Open. Hase speelt tegen Roddick. Marcella, hoe doet Hase het? Ja, het gaat uh, helemaal niet goed. Hij staat nu uh, twee sets tegen 0 achter. Uh, 6-3 en 6-4. En ja, wat uh, zorgelijk is, is uh, dat hij een beetje aan het trekken benen is. Dus dat hij misschien weer ergens last heeft van zijn knie. Zo lijkt het. Hij gaat wel door. Maar hij heeft nu ook meteen in het begin van de derde set uh, zijn service ingeleverd. Dus mm. het ziet er gewoon uh, slecht uit. 6-3, 6-4 achter, nu 1-0 achter en uh, Roddick serveert. Uh, nou ja, wat kan ik zeggen over die tweede set? Hij werd gebroken in de, in de vijf. De game Wel met een dubbele fout van Hazen. Net zoals hij dat eigenlijk in de eerste set deed. Dus kortom, het is niet zijn dag. Het gaat niet lekker. Hij weet zich niet uh, in die wedstrijd uh, te spelen. En volgens mij heeft hij wel ergens een pijntje. Hmm. Althans, als ik de lichaamstaal zo uh, kan zien. Dus uh, we zullen het na afloop uh, ongetwijfeld allemaal horen. Maar het is nog niet afgelopen. Er zijn nog nee, kansen. Nee, maar <laughs> het, is, uh, het is nog twee sets tegen nul en een ja, breek achter. Lastig, dit heen. wordt loodzwaar. Ja. Maar ja. Wat is op zo'n moment als tennisser... Wat, wat kan je doen om meteen nog te keren? Dat zit ook tussen de oren, kan ik me voorstellen. Ja, dat gaat heel erg uh, werken. Je ziet het uh, meteen aan de lichaamstaal. Nou, wat hij kan doen, de visio op de baan laten komen. Dus dan heb je even sowieso even, even een beetje rust. Dan krijg je drie minuten injury timeout, zoals dat zo mooi heet. Dan gaan ze even uh, kijken wat het is. En misschien een beetje masseren. Nou, het feit dat je even aandacht krijgt, even rust. Misschien even een visio die zegt. Nou, het kan geen kwaad. Of doe rustig aan. Kijk hoe. Je krijgt misschien soms een, een pijnstiller, waardoor de pijn eventjes wegzakt. Dus dat wil nog toch wel eens helpen, maar um... Ik weet het niet, hij heeft natuurlijk veel problemen gehad in het verleden... met zijn lichaam en vooral met zijn knie. Dus dat, uh, dat gaat extra doorcijpelen. En vorig jaar tegen Roddick, derde ronde verloor die van de Amerikaan stond heel goed te spelen, ging niet door zijn enkel. Dus uh, de, de, afgelopen jaar bij de Grand Slams ook vaak kleine blessuretjes gehad... bij de Grand Slams, dus dat gaat ongetwijfeld in zijn ja. hoofd uh, meespelen. Het is nu alweer 40-0 voor Roddick, dus die staat op het randje van de 2-0. Dus het ziet er gewoon uh, ja, slecht uit. We houden u op de hoogte. Marcella, dank je wel. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs heeft een deal met de basisscholen. Die zitten vandaag hun handtekening onder de prestatieafspraken die de PO-raad, koepel van basisscholen, en de minister hebben gemaakt. Mevrouw Van Bijsterveld, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd met de deal, met het akkoord. Wat is de kern ervan? Nou, de kern is dat uh, er de komende jaren uh, opgeteld, deze kabinetsperiode, zo'n 600 miljoen naar de basisscholen gaat. En de basisscholen daar op een aantal onderdelen uh, prestaties uh, uh, voor gaan leveren. En we hebben daar een afspraak over gemaakt, een prestatieafspraak. Uh, en daar is bijvoorbeeld uh, professionalisering van leerkrachten een heel belangrijk onderwerp. Dus dan zitten we dan in opleiding? Ja, mm -hmm. opleiding uh, van leraren, uh, opbrengstgericht werken. Dat wil zeggen dat je uh, telkens opnieuw kijkt... wat is het doel wat we met een kind willen bereiken... of met onze school willen bereiken, lukt het? Als het niet lukt, hoe moeten we ons onderwijs aanpassen... om toch de ambitie die we hebben, om die ook daadwerkelijk te halen? Uh, er komt meer aandacht voor excellentie en hoogbegaafdheid... Uh, maar ook natuurlijk voor zaken als taal en rekenen. Dus het is echt een heel breed uh, brede afspraak die ik uh, maak... en ik ben er erg blij mee, want basisonderwijs is heel erg belangrijk... bij de start uh, van je onderwijscarrière... Hm. U nu dat de basisscholen dus meer geld krijgen... maar ook meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze dat dan in gaan richten. Verliest u daarmee niet de greep op de basisscholen, op die kwaliteit? Nou, ik denk dat we in Nederland ons goed moeten realiseren. We hebben duizenden scholen. En eh, dat de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs primair ligt bij de scholen. Zo hebben we dat zelfs in de grondwet echt geregeld. En ik kan vanuit Den Haag niet bepalen... hoe de School in Groningen of in Wageningen zijn geld besteedt. Ik kan wel afspraken maken met wat ik uiteindelijk wil zien qua resultaten. Mm. Uh, en daar hebben we eigenlijk heel concreet afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld over het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen. Over het uh, naar boven brengen van de CITO-scoren. Zodat kinderen op taal en rekenen uh, echt een uh, vordering uh, naar voren maken. Uh, dat soort zaken spreek ik af. Maar hoe men het doet, is echt aan de scholen zelf. Die, dat vertrouwen wil ik de scholen ook echt geven. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Maar wat als uh, ze bijvoorbeeld die CITO-scoren niet omhoog krijgen... Wat wat gebeurt er dan? Nou, wat we zullen doen uh, in over de hele breedte van de afspraken die de staatssecretaris en ik samen hebben gemaakt, want dat is uh, mede ook door de staatssecretaris, wordt het ondertekend, is dat we gewoon het geheel ook zullen monitoren. En halverwege 2013 zullen kijken, pakken de scholen het goed op? Ja, en, als, en dan? En als ze het niet goed oppakken? Daar dan heng ik, ik eigenlijk naar. Nou, ik ga ervan uit dat de scholen dat gewoon zullen gaan doen. Ja, uh, maar, <laughs> ze, maar als ze dat niet doen, mevrouw Van Bijsterveld, wat ja, gebeurt er dan? Ik wil natuurlijk uiteindelijk wel als minister gewoon voor het vele belastinggeld wat erin gaat, ook ja. het resultaat. Te zien. En als we halverwege 2013 eh, zien dat die beweging niet goed op gang komt, ja, dan moeten we gaan kijken hoe we het op een andere manier doen. Maar in het verleden hebben we heel veel eigenlijk met scholen individueel afspraken gemaakt. Nou, Dat kost heel veel administratieve lastendruk voor de scholen, heel veel romslom. En eigenlijk geeft dat onvoldoende vertrouwen ook naar scholen toe om zelf de eigen accenten te kunnen leggen. En nu kan dat wel, maar ik verwacht natuurlijk wel dat tegenover dat vertrouwen ook de inzet komt om dat ook waar te maken. Ja, Sociaal en cultureel planbureau nog even. Mevrouw van Bijsteveld kwam eh, kort geleden met de conclusie... dat er veel geld in het onderwijs is gepompt... en niet altijd heeft dat geleid tot verbetering van de kwaliteit. Dat zal hier wel het geval zijn, denkt u? Nou wat betreft het Sociaal Cultureel Planbureau. Een belangrijk punt vind ik, een positief punt. Het rekent af met een aantal hardnekkige bezuinigingsmythes... die we kennen in het onderwijs. Er is wel degelijk, dus de afgelopen jaren... heel fors geïnvesteerd in het onderwijs. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook kritiek geweest... op het Sociaal Cultureel Planbureau. Mm -hmm. uh, uh, en ook die niet onterecht is, vind ik. Uh, veel van het extra geld in het basisonderwijs is uh, besteed aan leraren salarissen. Dat is ook gewoon nodig. Willen we ook leraren vasthouden in het onderwijs... en ze niet zien vertrekken naar de ICT-sector of andere sectoren in Nederland... Uh, en uh, tegelijkertijd zijn de klassen iets verkleind. Wat natuurlijk ook nog uh, de ontwikkeling van de leradensalarissen alleen maar extra versterkt heeft. En je moet ook wel rekenen dat je het onderwijs bijvoorbeeld niet kan vergelijken met een koekjesfabriek. Waar je met nieuwe uh, apparaten uh, de productiviteit steeds kunt verhogen. Uh, in het onderwijs moet wel geïnnoveerd worden. En ik vind dat dat ook meer kan dan nu het geval is. Uh, maar we moeten ook rekenen, er gaat gewoon ook heel veel geld gewoon naar leraren toe. Ja. Uh, en uh, ik denk dat voor het onderwijs eigenlijk het belangrijkste is om te kijken, hoe doen we het internationaal? Ja. En als we kijken internationaal, dan zien wij dat de euro, de Nederlandse onderwijs euro, buitengewoon effectief besteed wordt. En we daarmee eigenlijk hele goede resultaten halen. Maar goed, we hebben de indruk, de scholen en ik, dat we nog slagen in de toekomst verder kunnen maken. En vandaar deze prestatieafspraken en het extra geld wat er nu in gaat. Mevrouw Van Wijsterveld, minister van Onderwijs. Hartelijk dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is bijna half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog even naar Italië. De scheepsram daar heeft waarschijnlijk meer mensen het leven gekost... dan in eerste instantie werd gedacht. Want niet 16, maar nog 29 mensen worden vermist. De kans dat reddingswerkers hen nog levend terugvinden... wordt met het uur kleiner.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 De directeur van de cruisemaatschappij Costa ontkent met klem dat zijn bedrijf op de veiligheid heeft bezuinigd. Ook al zijn het economisch zware tijden en is de concurrentie groot. De prices are under pressure, notwithstanding that we are competing on a worldwide basis. We have never, ever indicated, even in the most remote mind, that we would cut in terms of security, in terms of safety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 We hopen allemaal dat ze die olie zo snel mogelijk uit het schip halen... al dus deze eilandbewoner. Volgens het Nederlandse bergingsbedrijf Smit... gaat het wegpompen van de stookolie zeker drie weken duren. Meer over de ramp, de scheepsramp in Italië... vindt u op onze website, nos.nl. .no. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Met hazen blijft het uh, niet goed gaan. staat nu 3-0 achter in de derde en waarschijnlijk laatste set... tegen Andy Roddick. Sven Kokkelman. Heb jij wel iets leuks? Ja, zeker. Ja, Goedemorgen. Trouwens. Goedemorgen Marcel. Veel discussie in Europa over Amerikaanse kredietbeoordelaars. De een waardeert je op, de ander waardeert je af. Kijk naar Frankrijk bijvoorbeeld. Een Europese kredietbeoordelaar zou uitkomst kunnen bieden. Maar de vraag is: hoe wordt je dat? En kan je dat eigenlijk zomaar worden? We werken elk jaar al langer door, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Europa gaat fraudeurs met biologisch voedsel harder aanpakken. Dat en meer zometeen. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Door Ad Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Gelderland ziet na het gezinsdrama in Terwolde... de moeder als verdachte. In een huisje op een vakantiepark werden vannacht twee dode kinderen gevonden. Het zijn twee jongens van 7 en 10. De moeder was zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Het Reumafonds onderzoekt hoeveel patiënten gestopt zijn met fysiotherapie. Sinds 1 januari worden de fysiotherapiebehandelingen voor zes reumatische aandoeningen niet meer vergoed via de basisverzekering. Met een meldpunt op internet wil het Reumafonds nu weten hoeveel mensen geen gebruik meer maken van fysiotherapie vanwege de kosten. De Rotterdamse politiecommissaris Hoogstraat is met oud en nieuw gearresteerd... omdat hij achter het stuur zat met te veel drank op. Hij had vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. Volgens Hoogstraat was vrouw op straat gewond geraakt... en wilde hij haar snel even naar het ziekenhuis brengen. En op de Open Australische Tenniskampioenschappen... heeft Michaela Krajicek de tweede ronde bereikt. Ze won in twee sets van de Duitse Christina Barwa. 6-3 en 7-6 werd het. Het de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits is voor veel mensen nog uh, zeker niet voorbij. En nog veel vertraging bij Rotterdam in ieder geval. En ook op de A2, Eindhoven richting Maastricht... tussen Roosteren en Knoop het Kerensheide. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat tussen Zevenhuizen en Reewijk twee kilometer na een ongeluk. Dus dat uh, is bijna opgelost. Uh, nog niet op de A12 Arnhem richting Utrecht. Want door een bedrijfsongeluk bij werkzaamheden... staat 10 kilometer file tussen Veenendaal, West en Driebergen. Daar is de linkerrijstrook voorlopig nog wel dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam daar staat het muur vast... tussen de randweg Dordrecht en Knopert Ridderkerk, 12 kilometer. De andere kant op op de A16 richting Breda... tussen Knopert de Brechtseplein en de Van Briendenoordbrug. 2 twee kilometer door een eerdere kettingbotsing. Daar is de linkerrijstrook nog steeds dicht op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 9 kilometer tussen Schiedam-Noord en Brexseplein A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwenkerk aan de IJssel en Rotterdam-Prins Alexander, 5 kilometer. Als laatste de A27, Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond, 3 kilometer door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. We werken al langer door. Blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De keurmerken voor biologisch voedsel zijn zo lekker als een mandje. Estland wil een oud SS'er, um, oud SSers zelfs als vrijheidsstrijders eren. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing: Het is drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Dronten. Op de stijf bevroren zeeklei van oost flevoland Zo direct een polderpionier op de barricade voor een houten barak. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedenborgennederland.nl In 2011 zijn we langer gaan uh, doorwerken. De leeftijd waarop we met pensioen gaan is afgelopen jaar gestegen... naar 63,1 jaar, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau... voor de Statistiek. Peter Heijn van Mullingen. Goedemorgen. Mulligen, econoom voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, ja, 63,1 jaar. Dat zit nog wel vrij ver af van de 66 die het moet worden. En later de 67. Dat is nog niet helemaal in de buurt, maar we zijn wel hard op weg. Want we zien wel dat uh, sinds 2006 de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan... met twee jaar is gestegen. Is dat veel? Nou, daarvoor zat het jarenlang rond de 61 was er eigenlijk weinig beweging in te krijgen. Maar in 2006 zijn de regelingen versoberd. En sindsdien is de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan toch ieder jaar met vijf maanden toegenomen. Juist. En is dit het directe gevolg van de voorgenomen plannen van de politiek en de ingevoerde wetgeving? Het heeft vooral te maken met de regelingen die toen versoperd waren. Toen uh, zijn veel regelingen om vervroegd uit te treden... die zijn stopgezet of uh, verder versoberd. en Dat heeft als gevolg gehad dat mensen langer zijn door gaan werken. Ja. Is de verwachting ook dat uh, de leeftijd verder blijft oplopen? Als de huidige trend zich doorzet... kan het zo nog maar een paar jaar extra worden in de komende jaren. Maar dat is natuurlijk nog afwachten. Ja. Wanneer komen we eigenlijk uit op die 66 dan? Nou, met dit tempo gaat het nog wel een paar jaar duren, maar uiteindelijk is het nog wel in zicht. Ja. Jullie hebben ook berekend wat de pensioenleeftijd is per bedrijfstak. Zijn er uitschieters eigenlijk? We zien wel verschillen per bedrijfstak. Zo zien we dat bij de openbaar bestuur, de overheid en de bouw het, het laagst is met 62 jaar ruim. Terwijl in de horeca en de landbouw het veel hoger is. Daar is het op of tegen de 65. Juist, maar nog niet echt veel eroverheen. Nee, dat nog niet. Maar in alle sectoren zien we wel duidelijk dat er de, ja, de pensioenleeftijd eigenlijk alleen maar gestaag toeneemt. Ja. Zijn er ook mensen die uh, doorwerken naar hun pensionering? Juist ja, antwoord. Maar hoeveel? Die zijn er wel. Het is nog wel een minderheid. Uh, sowieso zien we nu dat 30% van de mensen uh, echt doorwerkt tot de 65ste of daarna. En van die 30% is het een, uh, maar een fractie die blijft doorwerken. Maar we zien het wel steeds meer. Ja. Hoeveel mensen zijn er in absolute aantallen in 2011 met pensioen gegaan? Dat waren er zo'n 75.000. 75.000. En het, uh, de leeftijd loopt dus gestaag op. Mag je het zo samenvatten? Ja, daar komt er meer. Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De keurmerken nu voor biologisch voedsel, die zijn zo lek als een mandje. Het is nauwelijks te controleren of de producten met het eco-keurmerk wel echt biologisch zijn. En daarom start de Europese Unie een internationaal onderzoek naar nieuwe en waterdichte testmethodes voor biovoedsel. Het Wageningse Rikilt Instituut doet mee aan dat onderzoek. Saskia van Rut is van dat Rikilt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel wordt er gefraudeerd met biologisch voedsel eigenlijk? Nou de Precieze aantallen zijn niet, uh, niet bekend, maar uh, er is onlangs bijvoorbeeld in uh, december afgelopen jaar een grote fraudezaak in uh, Italië ontdekt. Ja. Waarbij uh, 700.000 ton uh, regulier voedsel is verkocht als uh, biologisch. Ja, maar de totale omvang hebben we nog niet in kaart kunnen brengen. Die hebben we niet in kaart kunnen brengen, nee, dat weten we niet precies. Nee. Is de fraude, uh, die is kennelijk wel zo groot dat de Europese Unie nu opdracht heeft gegeven voor dit grote en kostbare onderzoek. Um, nou, ik weet... Het is moeilijk te zeggen of het werkelijk zo groot is, maar het is een, deze testmethode die we gaan ontwikkelen... zijn een belangrijke aanvulling op de huidige administratieve controles en de inspecties die uh, plaatsvinden. Dus je moet het zien als een extra stuk gereedschap in de kist. Nou, hoe wordt nu eigenlijk gecontroleerd of biologisch eten wel echt biologisch is? Nou, we hebben daarvoor certificerende instanties. Dus in Nederland hebben we daarvoor uh, SCAL. En die voeren allerlei uh, administratieve controles uit. En uh, inspecties, uh, dus audits, zeg maar. Audits. Ja. Dat zijn steekproeven? Dus, ja, steekproeven. Of die gaan uh, naar uh, bijvoorbeeld uh, de boerderijen toe om dat te controleren. Of naar de, de handelaren om dat te, ter plekke te controleren. Ja. Wanneer is iets eigenlijk echt biologisch en wanneer hangt het er tegenaan of is het dat helemaal niet? Ja, helemaal niet. kan ik me wel iets bij voorstellen, maar wanneer is het het net niet? Nou, biologische producten moeten volgens uh, de Europese wetgeving aan een aantal uh, eisen uh, voldoen. En dat, uh, dat hangt ook een beetje af van, uh, van het soort producten. Um, en uh, het is natuurlijk mogelijk om uh, te frauderen in de zin van dat producten volledig verwisseld worden ergens in de keten. Mm -hmm en er snel geld verdiend wordt, dat, dat zijn dus echt, uh, dan krijgt u een uh, regulier product in plaats van een uh, biologisch product. Nou, het, het, het is natuurlijk ook niet uit te sluiten dat uh, nou ja, op een, uh, een boerderij uh, niet helemaal volgens de procedure wordt gewerkt. En dan krijg je iets dat wel heel erg op biologisch lijkt, maar het misschien net niet is. Ja, verschillen uh, de verschillende landen ook nog van uh, opvattingen over wat biologisch is? Nee, in de Europese Unie hebben we één soort uh, wetgeving uh, daarvoor. Juist. Goed, u zegt dus nu dat uh, de huidige controle eigenlijk niet uh, deugdelijk is. Wat is dat eco-keurmerk dan waard eigenlijk? Nou, ik zeg niet dat de huidige uh, aanpak niet deugdelijk is. Ik, ik denk dat zeker dat er heel goed werk wordt verricht door uh, de certificerende instanties. Maar fraude is van, van alle tijden, heeft altijd plaatsgevonden en vindt op allerlei uh, verschillende wijzen plaats. Ja. En uh, dit is een, uh, ja, een extra... Ja, een, een extra stukje zekerheid uh, dat geboden kan gaan worden. Maar goed, als fraude voorkomt en kennelijk uh, op een dermate grote schaal, als het vermoeden daarvan bestaat uh, dat er nu dat aanvullende onderzoek nodig is... dan is de vraag wat dat eco-keurmerk dan nog waard is. Nou, zo zou ik het niet willen stellen. Ik denk dat er heel goed werk wordt verricht. Maar met deze nieuwe methode, de wetenschap gaat steeds verder. Het is natuurlijk heel moeilijk om een uh, biologisch product van een reguliere te onderscheiden. Ja. En uh, het is pas uh, ja, sinds kort dat de wetenschap zover is dat, dat, dat we denken dat het mogelijk is. Ja. Wat is het eco waard nog? Ik denk dat het eco-keurmerk heel veel waard is... Uh, voor wat betreft de, de zekerheid. Fraude vind je overal, maar ik denk uh, op biologisch gebied dat het misschien uh, een enkele keer uh, plaatsvindt. En dat, dat zie je ook met deze ja, extreme fraudezaken in Italië, maar niet op hele grote schaal. Nee. U gaat naar, uh, met, samen met 16 andere Europese partners op zoek naar nieuwe testmethodes. Oh. Hoe gaat u dat doen eigenlijk? Wat worden dat voor testmethodes? Nou, er zijn uh, verschillende groepen van, uh, van testmethodes uh, waaraan gewerkt gaat worden. Uh, ja, het gaat misschien wat ver om uh, helemaal in de technische details te treden, maar het zijn uh, ja, verschillende analyse technieken waarvan uh, de experts zeg maar, in Europa uh, samen gaan werken om uh, te zoeken naar de unieke chemische vingerafdruk van uh, biologische producten. En dan, uh, dit pro project richt zich met name op uh, plantaardige producten... en is gekozen voor tarwe en tomaten. Goed, maar dan legt u een tomaat onder de microscoop... en kunt u dan die vingerafdruk zien? Nou, onder de microscoop zal het niet worden. Maar uh, er zijn andere analyse methoden... waarbij dan uh, gekeken wordt naar zeg maar, een grote range... van uh, verschillende natuurlijk voorkomende stoffen... En vervolgens gaan we met statistische methoden daar de, de, de essentiële informatie uithalen... om het verschil te kunnen maken. Dan krijgen we een soort rekenmodel, zodat we in de toekomst... als we zo'n zo fingerprint hebben, dus die, diezelfde analyses weer uitvoeren... kunnen uh, voorspellen of dat product uh, biologisch is of regulier. Ja, bij u, bij dat Riekeelt-instituut, uh, doen jullie dat dan met eieren, hè? heb ik begrepen? Ja, dat klopt. We hebben een methode ontwikkeld voor biologische eieren, ja. En hebt u op die manier al fraude kunnen vaststellen met biologische eieren? Uh, we hebben uh, wat biologische eieren betreft... in de meeste gevallen blijken die gewoon biologisch te zijn. We hebben wel een, uh, een enkel uh, geval gehad waaruit... Uh, de, waarbij de fingerprints uh, van de, de eieren die gelabeld waren als biologisch... Uh, niet uh, helemaal conform uh, de fingerprints van de, de biologische eieren in de database waren. Dat klopt. Dus die waren niet biologisch? Nou, dat is dan de vraag. Vervolgens wordt die informatie bijvoorbeeld uh, in de meeste gevallen teruggekoppeld aan de certificeerder of degene die de eieren heeft uh, verzameld. Ja. En die gaat vervolgens uh, administratieve controles uitvoeren en inspecties om te kijken wat er aan de hand is. En dat was een enkel geval, zegt u? Ja, ja. Goed. Het onderzoek gaat van start. Uh, hou ons op de hoogte van de biologische vingerafdruk. en hoe u die makkelijker kunt vinden. Saskia van Rut van het Riekeelt Instituut in Wageningen. Ik dank u wel. Dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we weer de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Italiaanse justitie wil de kapitein van het gekapsijste cruiseschip Costa Concordia vervolgen. En wordt onder meer verweten dat hij het schip, schip al verliet voordat alle passagiers van boord waren. Staat er zwart op wit in de wet dat de kapitein als laatste het schip moet verlaten? Kapitein Geert Kofferman heeft het antwoord. Het staat uh, in principe nergens, uh, nergens in de wet vermeld dat je als kapitein moet achterblijven. Maar... Moreel gezien is het, natuurlijk, is het natuurlijk wel aardig als hij zo lang mogelijk aan boord blijft. Het verhaal dat de kapitein ondergaat met zijn schip is eigenlijk maar tot, tot één geval terug te brengen. En dat was in 1952. Dat was kapitein Carlsen, een Deense kapitein van de Flying Enterprise, die inderdaad met zijn schip eronder gegaan heeft... Voor de rest, het ligt aan de kapitein zelf. Je kan hem natuurlijk niet verplichten dat hij uh, onder alle omstandigheden aan boord blijft... als de zaak uh, echt uh, kritiek begint te worden. Hij hoeft niet zijn, zijn leven op te geven natuurlijk. Al dus Geert Kofferman, kapitein. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Kijk kijken hoe het is in Australië. Bij de Australian Open, de partij tussen Robin Haas en Andy Roddick. Is het al afgelopen, Marcella Mesca? Ja, vijf seconden geleden het derde matchpoint is uh, gescoord door Andy Roddick. 6-4, 6-3, 6-1 voor de Amerikaan. Ja, teleurstellende scoren zou je denken. Uh, dat klopt ook. Haze begon goed in de eerste set, ging uh, goed mee. Ja, kreeg zelfs breakpoints om uh, terug te komen in die set. Lukte net niet. Maar ja, vanaf uh, de vijfde game in de tweede set waar hij gebroken werd... ja, toen ging het uh, bergafwaarts. En kreeg hij ook, zo leek het last weer, van zijn knie, zijn rechterknie. Uh, probleemknie in het verleden. Hij heeft al uh, vaker kleine blessuurtjes gehad bij een Grand Slam. En nu dus weer lichaamstaal, droop helemaal naar beneden. Uh, en de wedstrijd ging eigenlijk als een nachtkaars uit. 6-4, 6-3, 6-1 dus voor Andy Roddick. En dat betekent dat uh, Robin Hazen dus uh, klaar is... wat betreft het enkelspel in Melbourne. Zij Marcella Mesker. Gaan wij in de tussentijd naar dronten. <middels> wat daar is, Harm van Attenveld... Hij zit even dichtgespijkerd. De pioniersbarak bij Dronten. Bij Zwiftelband Biddinghuizen zit je dan. De monding van de IJssel in oost flevoland Dat in 1957 werd drooggelegd. Het is hier koud, de grond keihard bevroren. En u, meneer Hondius, staat met de handen in de zakken. U kwam hier in 1962. Was de eerste drogist, kerkorganist, oprichter Drontel zangkoor, ja, Ziekenhuispastor. Ja. Wat al niet. En u wil deze barak behouden. Ja. Waarom? Uh, deze barak was dus uh, uh, vijf jaar voordat wij hier neerstreken met een drogisterijtje... Uh, was deze barak onderdeel van het werkkamp Dronten? Al de polderdorpen en steden zijn ontstaan met eerst een werkkamp. Houten... Die mensen die sliepen hier en wat voor werk deden die toen? Die deden het eigenlijke werk met een houten kruiwagen en met een schop en alles met basalt en zand in de weer om alles aan te leggen wat nu dus steden en dorpen geworden zijn en wegen geworden zijn. De pioniers, echt. Voor u heeft het grote historische waarde. Maar als ik hier om het hoekje loop, dan zie ik de onderkant het fundament. Deels weggerold, professorisch gerepareerd. Reparatie is overgesproken. Er is een heel debat hier in de ja. gemeente gaande. Slopen en ergens anders weer opbouwen. Dat kost twee ton. En dan heeft de gemeenteraad, en dan kom ik bij u... meneer Bleker, Piet Bleker, geen familie van Henk Bleker... maar wel van het CDA, daarover gedebatteerd. En unaniem besloten dat hoeveel wordt beschikbaar gesteld? Nee, het besluit is nog niet gevallen. In de commissie is geopperd van, ja, willen we hem behouden? We begrijpen het historisch... Wat heeft Dronten er voor over, over dan? Dronten heeft er op dit moment feitelijk geen geld voor over. Hij moet gesloopt Helemaal worden. Helemaal niks? Hij moet gesloopt worden. Dat kost 25.000 euro. En wij willen voorstellen om hem een jaar lang op te slaan. Dat kost dan nog een keer 5.000 euro. Alleen de goede delen, geloof ik. Hè? Alleen de goede delen, want dat is maar een heel klein gedeelte van de brak wat nog in goede staat is. wat eventueel. Maar dan van, is hij dus weg en dan staan er een paar planken in een hangar. Daar bent u het, meneer Hondius, uh, niet mee eens. Maar de gemeente zegt, ja, we hebben geen geld. Je moet het maar ja, uit uh, ja, ja, dan, dan publieke nooit... middelen, uit, uit, uit private middelen halen. Mensen benaderen die daar belang bij hebben. En ja. dan moet je het zelf organiseren. Hoor oh, dus Cornelis Lely die is begonnen met die afsluitdijk. En dan moet je het ook afmaken. Hè? En zo voortzetten enzovoort. En dan niet zeggen, nou hebben we er ineens geen geld. U verwijt geld. meneer, bleek een gebrek aan historisch besef. Hysterics 7, historisch benul. Die barakken die zijn dus uh... heeft geen historisch benul? Ja, wij hebben zeker historisch benul. En we, we hebben ook, uh, ook namens het CDA een lijst in dronten gemaakt van alle dingen die we graag willen behouden. Maar ja, wel benul, maar is je hebt er aan... geen geld voor over? Nee, ja, geen geld voor over. Als het geld er niet is, houdt dit op. En dan moeten we andere middelen zoeken. Maar het niet eens kun je het toch vinden. Dat gaan we ook doen. We gaan proberen de mensen bij elkaar te brengen die graag willen dat hij bijblijft. En die krijgen een jaar. Ja, maar zijn, zijn die mensen er? zijn er genoeg mensen die historisch besef uh, uh, hebben, want dan, dan, dan heb je het toch voor over. Zo, zo is het mij te goedkoop. Hè? Zo kunnen we dat niet doen. Naar het verleden toe en naar de mensen van de toekomst toe. Wij zijn een, een jonge historie. Begin van een nieuwe geschiedenis van een halve eeuw. Nou ruim genomen enzovoort. En daar moet dus gewoon... Begrijpt u zijn niet zijn dat dat bevolen. dan veronachtzaamd wordt? In ja, de ogen van meneer Hondius. Ja, prima. Maar nogmaals, waar halen we het geld vandaan? Dat ja, waar waar halen we het geld vandaan? vandaan? Waar Lely het ook vandaan haalde. Het, moet er, het, moet, het moet er gewoon komen. En Lorenzi heeft al eens uitgereden. Maar Lely, die kreeg het uit Den Haag. Ja, goed. Dat, dat moet de gemeente erg over pieken waar ze het geld vandaan moeten. Dat zou wel eens meer gebeuren met een gemeentebegroting. Dat je een dekkingsplan moet zoeken. Ik vind het fijn dat de zaken dus goed worden opgeslagen enzovoort. En dan uh, kun je nog een begrotingsjaar verder. Tot slot, tot slot, meneer Hondius. Als u hier langs loopt, langs rijdt... waar gaan uw gedachten dan altijd naar toe, als u dit gebouwtje ziet? Nou, ik ben geboren aan een spoorlijn en hier komt nu het station van Dronten. Dus het, het, het gebouw staat eigenlijk op een plek. Het kan ietsje verplaatst worden, wordt, maar dan zit je aan de nieuwe fase van Dronten. Dan komen we op de kaart. U droomt nog verder dat het toch behouden blijft. En de gemeente die blijft realistisch. En wij gaan snel terug naar de warmte en wachten af wat de discussie brengt hier in Dronten. Zij Harm van Attenveld. Straks, Estland wil oud-SS'ers eren als vrijheidsstrijders. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag. 1994. Via internet kun je een kijkje nemen in de zogenaamde digitale stad. Bijvoorbeeld die van Amsterdam. Ja, deze dag in 1994 start een groep enthousiastelingen in Amsterdam met de digitale stad Amsterdam. En volgens velen is dat de eerste versie van internet. Maar alleen Sticker was er vanaf het begin bij betrokken. Thuis achter het scherm het archief van de Koninklijke Bibliotheek raadplegen. Door het Witte Huis in Washington wandelen. Of gezellig naar blote dames kijken. Het kan allemaal. Het internet toen was een. Um, uh, eigenlijk voorbehouden aan. Mensen die via universitair netwerk toegang daarvoor hadden. Het was gewoon een zwart scherm met een, met een knipperend uh, lichtje. Daar moest je dan allerlei ingewikkelde dingen in gaan typen. Uh, dus ik weet ik dat wel. Ik had me daar wel in verdiept. Maar ik snapte ook dat mijn vrienden en mijn omgeving dat nooit zouden gaan leren. En dat was het. De gedachte van ik moet zorgen dat er een. wat je nu zou zeggen. Een interface of een toegangspoort. Uh, een metafoor uh, gebruikt wordt. En wij, die, die mensen begrijpen, waardoor ze de mogelijkheid van internet kunnen gaan uh, ontdekken. Wordt gezegd, is de digitale stad een computer? Waarin mensen informatie kunnen vinden over Amsterdam. Maar ook over cultuur, over sport en over politiek. En is ook een computer die mensen kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren. En de gedachte was dat als mensen toegang hebben tot, uh, tot de digitale stad... Dan worden ze daar bewoner en dat kunnen ze gaan meebouwen. Dat hoorde ook erg bij de metafoor van de stad. Dus het ging niet zozeer alleen maar van mensen die... Uh, ...gebruik gingen maken van informatie die op het internet was. Maar ook van bouw je eigen huis, creëer je, je eigen omgeving... Eh, verzin, eh, ...verzin wat je met het internet zou willen doen. En dat aspect van Dichter Stad, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest... ...dat het een uh, internet werd gezien als een, als een podium of een medium... ...waar je zelf actief kon worden. En, en nu praten we over uh, sociale media en, en Web 2.0... ...maar eigenlijk in, in de aard van, van internet... ...en zeker in het begintijd dat van Dichter Stad... Was internet een medium waar je in kon participeren? Dichtbij stad is, moest vrij snel eigenlijk diensten gaan leveren voor derden, om daarmee die vrije ruimte, die dichtbij stad, vrij te houden en open te houden. En daar is het eigenlijk een beetje in de val gelopen dat je, dat je uh, niet verder experimenteert en eigenlijk waar het je om gaat, uh, dat je dat uh, niet meer centraal stelt, maar dat je uh, in de, de dienstverlening terecht komt. Dan geeft iemand de stekker eruit gehaald. Dus die dichtbare stad als uh, provider bestaat wel. Maar de dichtbare stad als, als community, als, als plek van experiment en van inhoud, zeg maar. Meer de contentkant en de sociaal, sociale kant, die is uh, overleden. Marleen Sticker, over deze dag in 1994. Tempo nu. You got the money, honey. I got the time. We'll go honky -tonky. You've got the time, I've got the time. Van de Little Willys, een groep rond Nora Jones. Het is uh, 7 voor 10, we gaan naar Estland. Want de regering daar, en voor de mensen die het niet weten... het is een lidstaat van de Europese Unie... wil oudleden van de Waffen-SS officieel gaan erkennen als vrijheidsstrijders. Daarom wordt in maart een wetsvoorstel ingediend... en dat lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid in het Estse parlement. Rob Zavelberg, correspondent voor Duitsland en Oost-Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze gek geworden daar? Ja, dat zou je natuurlijk wel zeggen op het uh, eerste gezicht. Uh, anderzijds, als je de geschiedenis kent, en dat geldt voor heel veel zaken in Oost-Europa... Uh, ...dan is het wel iets beter begrijpelijk. Namelijk, uh, Estland werd uh, in 1920 onafhankelijk met steun ook van de, uh, door Duitse troepen... Uh, ...wisten zich los te maken van de, van de Sovjet-Unie. En in de Tweede Wereldoorlog uh, ja, werd het land uh, opnieuw uh, door Stalin uh, bezet, door de Sovjet-Unie. En toen kwamen... Opnieuw Duitse troepen te hulp. En uh, ja, die troepen die, uh, die vochten er samen met de Esten. Het was een SS-divisie. En uh, ja, het ging natuurlijk om onafhankelijkheid van, uh, van de Sovjet-Unie. En uh, deze strijders, die heten vrijheidsstrijders tot de dag van vandaag. En uh, ze zijn nog niet uh, gerehabiliteerd. En dat is datgene wat de regering eigenlijk wil. Ja, en gaat het dan echt om anti-Russische sentimenten? Of gaat het ook om warme gevoelens, jegens die SS'ers? Nou, het gaat in de eerste plaats om de onafhankelijkheid van, uh, van Estland. Wat dus altijd heeft geleden uh, onder de Tsar, onder de uh, Nazi's, ook, uh, maar ook uh, uh, vooral onder de Sovjet-Unie. Ja. Uh, gaat het dus om die onafhankelijkheidsstrijd? En dat heeft net ook de minister van Defensie me aan de telefoon verteld. Die kun je gewoon opbellen. En die legt dan uh, uit hoe dat dan precies zit. En het uh, gaat niet zozeer om warme gevoelens voor de SS. Want ze snappen ze ook wel dat dat natuurlijk niet uh, de bedoeling is. En dat, dat hoorde ik eigenlijk ook niet uh, eruit terug. Maar gaat, ja, je kunt niet uh, tegenspreken dat er natuurlijk uh, ook wel wat anti-Russische gevoelens uh, spelen. Vooral omdat ja, Rusland zo'n grote stempel heeft gedrukt op de geschiedenis. Ja, maar goed. Uh, ik mag aannemen dat ze daar ook in Estland wel weten wat die WAF van SS allemaal heeft uitgesproken. Ja, dat... Klopt natuurlijk, maar um, uh, de Duitsers hebben daar een andere rol gespeeld... dan in West-Europa of in de concentratiekampen bijvoorbeeld. En, um, nou ja, ook uh, in, in Oost-Europa zijn Joden weggevoerd, bij mijn weten. En de concentratiekampen lagen in Oost-Europa. Oost uh, klopt, zeker uh, de vernietigingskampen natuurlijk. En, ja. um, uh, dat is het hele punt, zeg maar, dat de regering, de liberaal-conservatieve rechtsregering die er nu zit... Uh, die willen dus rehabilitatie van de vrijheidstijders. Ja. En uh, het kan dus ook zijn dat daar dus SS'ers tussen zitten. En ja. daar, ja, ze snappen wel dat het een beetje eieren lopen is uh, met de EU... maar ook bijvoorbeeld met de NAVO en met Amerika. Ja, jij zit in Berlijn. Hoe hebben de Duitsers gereageerd op dit voornemen? Nou, de Duitsers zijn helemaal allergisch hiervoor. Uh, uh, dit uh, vinden ze helemaal niet leuk... Er uh, is dus wel wat verschil tussen links en rechts. Bijvoorbeeld de groenen uh, zijn uh, erg boos. Die zeggen dat de massamoord door de SS wordt uh, gerechtvaardigd. Anderzijds de conservatieve uh, CDU van Angela Merkel, Ja, die willen zich niet uh, inmengen in binnenlandse aangelegenheden. Vooral omdat ook veel uit Oost-Europa verdreven Duitsers tot hun achterban behoren. En, ja. uh, maar maar Rob, als ik ding... even mag onderbreken, binnenlandse aangelegenheden. Het is een EU-lidstaat. Jazeker, maar ook de EU uh, heeft al laten weten dat het om binnenlandse aangelegenheden gaat. Het gaat ook bijvoorbeeld vaak als het in Londen uh, is, in Polen of in Hongarije... dan zegt men altijd ja, binnenlandse aangelegenheden en uh, vooral geen inmenging. Ja, en zelfs niet bij zo'n gevoelige kwestie die notabene uh, uh, een van de redenen is uh, voor het ontstaan van Europa. Ja, dat klopt natuurlijk. Uh, de Europese Unie en ook de NAVO, ja, dat is natuurlijk een westerse uh, anti-Hitler uh, bondgenootschap uh, geweest... En, ja. Uh, je ziet eigenlijk uh, ja, dat, uh, dat men daar eigenlijk, uh, vooral uh, bang is natuurlijk. Om ook omdat uh, Brussel, natuurlijk, uh, uh, veel mensen in Oost-Europa... die praten al over de uh, EU-DSSR uh, ja. als persiflage. Juist. Goed, Waffen-SS'ers dus binnenkort geëerd als vrijheidsstrijders. Gezellig, daar in Estland. Dankjewel, Rob Zavelberg vanuit Berlijn. Straks, dames en heren, kun je zomaar kredietbeoordelaar worden. In het vervolg naar Doral Begens.